2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Lom en Suzanne Bosman. Hoe kun je langer leven door minder te zitten... en wat kan bijvoorbeeld een architect je daarbij helpen? En minister Timmermans dreigt met een boycott... maar kunnen wij wel zonder het Russische gas? Dat tot de meer zometeen in Radio 1 vandaag. Nu het NOS Journaal met Mark Visser. De Oekraïnse interim premier Yatsenyuk zegt dat zijn land de Krim nooit zal opgeven. Hoewel Rusland de volledige controle over het Schiereiland lijkt te hebben, is Yatsenyuk niet van plan zomaar te buigen voor Rusland. Volgens Oekraïnse grenswachten heeft Rusland panzervoertuigen opgesteld aan de Russische kant van het zeekanaal tussen de twee landen. En ook zouden Russische troepen een veerbootterminal hebben ingenomen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei in Geneve dat zijn troepen alleen in Oekraïne zijn om Russische burgers te beschermen. Lavrov is in Geneve voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. In Brussel overleggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de crisis op de Krim. Binnen een aantal ministeries en de politie is vorige maand gewaarschuwd voor ICT-journalist Brenno de Winter, die geregeld lekken in beveiligingssystemen aan het licht brengt. In een mail, die aan duizenden ambtenaren zou zijn gestuurd... stond dat de winter van plan was om via malware en phishing in te breken... in computersystemen van de overheid. Ook zou hij fysiek willen inbreken in politiebureaus. De winter merkte dat de beveiligers van overheidsgebouwen extra aandacht voor hem hadden. Ik had een afspraak op het ministerie van Financiën... en ik kreeg netjes mijn badge uitgereikt en zou wachten op uh, mijn gesprekspartner... En vervolgens werd de badge mij weer ontnomen. en werd gezegd dat er een protocol voor mijn persoon is geschreven. Waarop vier beveiligers verschenen. die uh, ja, wat hebben staan dreigen en intimideren. om daarna de mededeling te doen dat ik alleen maar uh, mijn afspraak. kon laten doorgaan. als dat onder toezicht oog van de bewaking ging. Volgens de winter zijn de beschuldigingen aan zijn adres afkomstig van de politie in Rotterdam. De overheid heeft inmiddels excuses aangeboden. De twee mensen die gisteravond bij station Rotterdam-Zuid... onder een trein terechtkwamen, hebben hoogstwaarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Dat zegt de politie. Eerder leek het erop dat de twee aan het stunten waren op het spoor. Uit tijd met de nabestaanden zegt de politie verder niets over de zaak. In de trein die het tweetal aanreed zaten zo'n 300 mensen. Er werd een andere trein ingezet om de passagiers... vanaf Rotterdam-Zuid verder te laten reizen. Fred Rutte wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij volgt Ronald Koeman op, die aan het einde van het seizoen vertrekt. Rutte tekent een contract voor één jaar. Feyenoord had eigenlijk zijn zinnen gezet op koal Adriaan of Louis van Gaal... maar die wilde niet, zegt voetbalcommentator Arno van Meulen. Dat ze daarna bij Rutte terecht zijn gekomen is eigenlijk vrij normaal. Hij was... Uh... Te krijgen. Hij heeft een jaar sabbatical genomen na het vertrek bij, bij PSV. Hij is denk ik betaalbaar, dat is in Rotterdam ook wel belangrijk. Het is een harde werker, dat past ook goed in Rotterdam. Hij is altijd als eerste op de club en gaat als laatste weg. En hij kan spelers echt wel beter laten voetballen. Feyenoord heeft verder Graziano Pelle voor de komende twee wedstrijden uit de selectie gezet. En ook is hij geen aanvoerder meer deelde gisteren in de wedstrijd tegen Ajax een elleboogstoot uit. En vorige week kreeg hij een woedeuitbarsting bij FC Twente... waar hij vernielingen aanrichtte. Het weer. Vanuit het zuiden droog en af en toe zon bij een graad of acht. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige wind. Vannacht neemt de wind af en klaart het op. Vanaf morgen breekt een periode aan met zonnige periode. Smiddags is het 9 tot 12 graden.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 Hef stads- en stadsdeelkantoren maar op, want vergunningen en paspoorten... kun je ook gewoon halen bij de supermarkt. Als we de Russen willen boycotten vanwege Oekraïne... dan moeten we iets minder afhankelijk worden van hun olie en gas. En in dat verband is verslag even Laura Kors in Klazina Veen... waar minister Kamp vandaag Nederlands grootste zonnepanelenproject opende. Hoeveel van dit soort projecten moeten er nog komen... voordat we geen Russisch gas meer nodig hebben... en als Nederland kunnen zeggen, Poetin, weg uit de krim. Dat is zo direct. Goedemiddag, dit is Radio 1 Vandaag. Zitten is heel slecht voor de gezondheid. En misschien zelfs wel dodelijk. Valt uh, op te maken uit studies die de laatste maanden zijn verschenen. Het meest recente onderzoek bijvoorbeeld. Laat zien dat ouderen die meer zitten veel meer kans lopen op handicaps. In de studio zit, ja het is niet anders, Hans Zavelberg, Universitair hoofddocent bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Klopt het uh, meneer Zavelberg, is, is zitten een groot gevaar voor de volksgezondheid? Uh, daar gaat het inderdaad. We krijgen steeds meer het indruk dat het steeds een uh, gevaarlijk is voor je gezondheid. En het is... Uh, een heel erg sluipend uh, fenomeen. U, u formuleert het heel voorzichtig. We krijgen steeds meer de indruk. Ja, um, we zijn heel lang zijn we bezig geweest met uh, we kennen wellicht de beweegnorm dat we moeten sporten. Um, dat, dat is uit onderzoek van die ging in de jaren 50, vorige eeuw is dat ontstaan. Het idee van we moeten sporten. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Wat is die norm? Hoeveel het per dag is? Uh, een half uurtje per dag, en liefst uh, elke dag van de week, maar minimaal vijf keer. Mm -hmm. Maar goed, veel mensen hebben ook, die krijgen alleen van het woord sporten al, al pukkeltjes. Dus uh, ja, er zijn veel mensen die voldoen daar niet aan. Uh, ik denk dat in Nederland ongeveer 20% of zo die norm haalt. Dat betekent dus dat een heleboel mensen uh, heel veel, veel zitten of niet aan die norm voldoen. En de laatste jaren komen er aanwijzingen dat het vele zitten op zich, dat dat ongezond is. En dat je dat ook niet kunt compenseren met die beweegnorm. Zelfs al sport je een half uur per dag, is nog niet voldoende. Juist, ja. Zitten op zich is slecht. Ja. ja en, en waar heeft dat dan mee te maken? Nou, dat is een dat van de dingen waarom ik zo voorzichtig ben. Dat, dat, dat weten we nog niet zo goed. Maar het <kijkt> lijkt erop dat je je lijf als een soort, een soort waakvlam gaat staan... als je alles uitschakelt. Als je een luie stoel hebt, zoals de stoelen waar we nu zitten... dan kun je achterover hangen je hoeft helemaal niks aan te spannen. Dus dat lijf denkt van uh, ik heb geen spieren nodig... en alle systeempjes die je nodig hebt om... Uh, Metabolisch systeem voor je stofwisseling, die worden niet gebruikt. Dus dat lijf denkt van, heb ik niet nodig, kan ik afschakelen. En dat is uiteindelijk een ongezonde factor in je leven. Ja. En, en dan is het uh, slecht voor je hart of voor je spieren? Of... Ik zoek hem toch naar, waar, ja, waar het, is het Het is slecht, slecht voor uh, hart, bloedvaten. Het uh, kan leiden tot uh, suikerziekten. Dat gebeurt allemaal als je te lang zit. Ja. En als je, als je zit, moet je dus eigenlijk op een rotstoel gaan zitten... zodat je actief moet zitten. Niet, niet op zo'n prettige stoel die alles ondersteunt. U um, had ongeveer mijn onderzoekshypothese uit mijn mond. Ja. Ik, ik denk dat het niet zozeer is dat je niet mag zitten. Uh, als je bijvoorbeeld roeit of een fiets, zit je ook. Maar dan gebruik je heel veel spieren. En ik, ik denk ook als je op zo'n grote blauwe bal gaat zitten... daar kun je niet zo op zitten op deze stoel, waar alles lekker ontspannen... maar dan moet je actief blijven zitten. Ja, op zo'n bal of een wiebelkussen. Ja. Je kent het nog een beetje uit de tijd van, uh, dat, dat bijna iedereen RSI had op ja. kantoor... en dat er toen al dingen zijn bedacht hè, voor, voor actiever ja. aan je bureau en ja. dat soort zaken. Want er wordt wel veel over nagedacht. Zo ging Mischa Blok, ze vanochtend naar softwareontwikkelaar Oracle. Daar hebben ze namelijk een deskbike. Dat is een soort home trainer onder een hoog bureau om het personeel uit de stoel te krijgen. We lopen hier de afdeling op en je ziet meteen al een tafelvoetbalspel. Een ruimte waar een, een wie is. Dit is de plek waar je moet zijn om te ontspannen. Absoluut, absoluut. En te werken. Ria Lagerwij, woordvoerder van Oracle. Hier staat hij, de deskbike. Ja, klopt. Wat vind je ervan? Eigenlijk ziet het eruit als een home trainer, maar dan zonder uh, stuur. Klopt, ja. En daarvoor een, uh, een hoogbureau. Uitzicht op de A2, ook wel uitnodigend. Absoluut, daarom hebben we ze hier ook neergezet. Bij Orgel hebben we een uh, no-limits werkomgeving. En dat betekent dat als wij naar kantoor gaan, dan kijken we wat voor werkplek we nodig hebben vandaag. Concentratiewerkplek, uh, werkplek in een teamgebied of bij de fietsstoel zoals we hier nu voor de A2 staan. Dan laten we even naar deze meneer lopen. Die zit op zo'n uh, deskbike. En hoe vaak zit u hierop? Nou, niet heel vaak. Ze staan er ook nog maar een paar maanden. Maar met enige regelmaat. Want wat zijn nou de momenten dat u denkt van ik ga even op die fiets zitten? Nou, we hebben hier een redelijke lijst van required courses die we moeten volgen. Dus nou ja. Verplichte cursussen. Verplichte cursussen. Als ik een verplichte cursus volg, dan kan ik net zo goed op de fiets zitten als achter mijn bureau. En fietst u dan heel erg snel of gewoon een beetje zoals u nu fietst, een beetje rustig? Het is niet mijn bedoeling om bezweet terug te komen aan mijn bureau. Dus lekker rustig, ja. En wat was voor u de reden om, uh, om hier aan mee te doen? Kilo's en fitness. <lacht> <lacht> Zo simpel is het. En hoe wordt er op gereageerd door collega's? Ik probeer daar niet op te letten. <lacht> maar ik moet zeggen dat ik... mensen lopen langs, kijken even en lopen gewoon door. Dus het, het lijkt alsof het er, er gewoon bij hoort. Meneer, mag ik u wat vragen? Zeker. U zit hier achter uw computer te werken. Ja. Nou, hoeveel uur zit u per dag? Nou, ik denk gemiddeld zes, zeven uur wel uh, per dag. Het zijn best veel, uh, veel zituren, hè? Per dag. Klopt, ja. Weet u hoe slecht dat is? Er wordt wel gezegd van uh, langdurig zitten is het nieuwe roken. Meer kans op uh, vroegtijdig overlijden, meer kans op hart- en vaatziekten, meer kans op diabetes... Uh, dat uh, weet ik inmiddels, want we doen hier binnen Orkel uh, daar behoorlijk veel uh, uh, ja, reclame over. Uh, dat we wat vaker de trappen moeten nemen, dat we uh, letten, uh, ja, dat we misschien wat meer gaan sporten. Is het lastig om dat te veranderen? Helemaal niet. Nee, de eerste keer was je buiten adem dat je dacht van wauw, ik moet echt wat aan mijn conditie doen. En nu denk je van nou, ik ga gewoon steeds sneller die trap op en af. En hier op de afdeling staat een deskbike, wist u dat? Dat weet ik, ja. Ik, ik loop er wel eens langs. Zullen we ja. er samen even naartoe lopen? Ja, prima. Nou, dit is al uh, goed, hè? Even een stukje te lopen. Ja. Hier staat hij. Ja, mooi is hè? <laughs> <laughs> uh... hij, hè? Hij glimt ook nog helemaal. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er één keer uh, op gezeten, maar uh, ook heel snel weer van afgegaan. Dat ik dacht van, uh, hier ga ik uh, best wel moe van worden. Het is ook een beetje uh, hier een hot item, dat mannen geen twee dingen tegelijk kunnen. En is natuurlijk puur... We kunnen niet multitasken. Precies, dus ik moet zeggen, als ik langsloop zie ik ook heel bijna geen mannen erop zitten. Kunt u er even op gaan zitten? Jazeker. Want u heeft, een, nou, zoals bijna alle mannen hier, een pak aan, een jasje aan... een nauwgesloten broek. Ja. En dan is het toch best lastig, deze beweging, lijkt me. Ja, nou, het is wel grappig dat u dat zegt. Het fietsen is best lastig. En ik denk dat dat misschien ook wel mensen weerhoudt... om in je nette kleding op een soort home-trainer te gaan zitten. En als u zo zit, wat voor, wat voor activiteiten denkt u dat... hiervoor geschikt zijn om tegelijkertijd te doen... terwijl u aan het fietsen bent? Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld je mail kunt lezen. Ik denk dat uh, als je in een slechte conditie bent en je gaat dan proberen te bellen... dan vraagt de andere kant zich af van uh, wat is dat voor een hijger aan, aan de andere kant? En vergaderen? Vergaderen? Ja, dat is nog niet ingeburgerd, maar dat is wel een goede. Ik ben er niet bij stilgestaan. Ja, om met mijn collega's, je uh, nou, gaat hier uh, met z'n allen omheen zitten. Een kopje koffie erbij en uh, een half uurtje uh, fietsen. Dat zijn al drie taken voor een man. Koffie drinken, praten, fietsen. Ja, het is net werken wat we doen hier. Ja, dat was Misha Blok bij dat softwarebedrijf Oracle. Waar ze dus die deskbike hebben. Hans Savelberg, bewegingswetenschapper. Is dit nou een goed idee, vindt u? Ik, ik, dat zou moeten blijken of het een goed idee is. Veel van dit soort initiatieven zijn lijken heel erg leuk en heel erg origineel. En je zou ook nog de energie die je uit die, die fiets kunt die die opwerken, misschien voor je laptop kunnen gebruiken. Oh kijk aan. oh dat is nog extra. Wordt het maar de, vra ja. de, de vraag is ook of, of, het, of het beklijft. Hè? Want uh, ja, je hoorde die laatste meer al... Die, uh, die had toch sowieso zo'n bedenkje er tegen. Nou, hij moet geen net netpak aantrekken. Ja, dat's, dat misschien ook al niet. Maar, maar dan nog... Uh, maar het is weer zo raar dat, het, uh, dat je misschien... gewonere dingen in zou kunnen voeren die wel beklijven. Ja. Is, is, is dat wat u eigenlijk bedoelt? Ja, en het... het ik blijf er voorzichtig in, want het is echt heel vers onderzoek en een heel nieuw onderzoeksgebied. Dus we weten nog heel weinig hoe het precies werkt. We zijn echt vijftig jaar lang bezig geweest met inspanningsfysiologie, activiteit. Wat voor effecten dat heeft op je gezondheid. En we komen er nu achter dat inactiviteit iets anders is dan het afwezig zijn van, van inspanning. Dus het is een heel nieuw soort kennis van uh, hoe menselijk... Nou, Lichaam aan elkaar Rust is iets anders dan zitten natuurlijk. Ja. He, en, maar, maar, maar, want wat, het lijkt ook in die zin tegenstrijdig. dat eh, Enerzijds krijg je dus te horen. Eh, zitten eh, is het niet roken. Je kan eraan doodgaan. Anderzijds worden we steeds ouder. Ja. Um, dat is zo. Maar wat, wat misschien juist wel het gevaar van, eh, van het zitten is. Is dat die jaren die je wint aan het einde van je leven. Dat je die in mindere kwaliteit doorbrengt. Je bent ongezonder uh, ja, op oudere leeftijd. Uh, iets als suikerziekte. Uh, dat begint altijd de vroegere uh, ouderdom suikerziekte. Dat kreeg je toen als je 70 of 80 was. Dat begint nu veel eerder. 40, 50. En in het begin lijkt het helemaal niet zo erg. Je krijgt een pilletje. En een, tien jaar later krijg je een sterker pilletje. En op een gegeven moment moet je insuline gaan spuiten. En dan ben je al heel veel verder. Maar als je dus 40 bent en je zit stil. Dan weet je niet zo goed. Want de consequenties zijn pas aan het einde van je leven. Dan slaat die diabetes echt door die suikerziekte. En dan last van je ogen, last van je nieren, van je vaten. Ja, maar, maar toch dus, even, u, u, bent, u bent heel voorzichtig. Uh, ja. Steeds zegt u ook, uh, en, en u geeft aan dat het heel belangrijk is... om eraan te denken om ook de laatste jaren in kwaliteit... eventueel uh, zonder diabetes of wat dan ook door te kunnen brengen. Wat moet je dan nu doen? Als je bijvoorbeeld vanmiddag zegt, nou, ik heb gewerkt... Ik, uh, he, dan heb je eigenlijk al de hele dag uh, gezeten... maar je komt thuis en je gaat op de bank zitten... en dan ga je s'avonds weer voor de, Wat moeten we dan doen? Nou, je moet proberen om niet de hele dag te zitten op je werk. Dus als de telefoon gaat of als je iemand wil gaan bellen... dan kun je bijvoorbeeld gaan staan. Er zijn recente studies geweest die laten zien... dat mensen die elk half uur twee minuten gaan staan... dat dat heel veel beter is dan uh, blijven zitten. Twee minuten staan al per twee half uur. Twee minuten per half uur. En er is ook een studie geweest die heeft mensen een half uur laten sporten... en de rest van de nacht zitten... En een andere groep lieten ze dan dat half uur sporten verdelen over de hele dag. Dus die moesten elk half uur uh, 1 uur en 40 seconden gaan bewegen. En als je dat verspreidt over de dag, is 1 dat... 1 minuut en 40 seconden. 1 minuut en 40 ja, ja. seconden, dus 18 keer, dat ja. is ook een half uur. Ja. Is dat veel effectiever dan... Een half uur. Een half half uur, uur. Hm. Dus als wij straks elke keer tijdens een nieuwsbulletin even, even gaan, staan. gaan staan, Jan, hoeven wij vanavond niet naar de sport te gaan? Gaan we doen? Dat is in ieder geval iets wat... Ja. Helpt. Ja. Nou. We moeten een Radio 3 DJ set hebben. Dan hebben ze die microfoons altijd hoog. Ja. En daar staan ja. ja. ja. mm het. -hmm. Ja, en je ja. ziet ook veel kantoren waar mensen kunnen staan. Dat is in ieder geval weer ja. wat makkelijker dan uh, de deskbike. Ja. Ja. ja, je begon de reportage met van ja uiteraard zitten we hier. Maar we zouden natuurlijk best kunnen gaan staan. Precies. Hadden we eigenlijk al moeten doen. Nou ja, dat is in ieder geval een hele praktische tip. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat er vervolgens nog uit uw onderzoekingen... want u onderzoekt verder, begrijp ik, ja. gaat komen. En we gaan ook kijken wat bijvoorbeeld architecten eraan kunnen doen... om ons meer te laten bewegen. Precies, want na vieren dan praten wij verder met Pieter Bruin... vooraanstaand architect, ambassadeur ook van Alles is Gezondheid. En nou ja, de vraag is natuurlijk of hij een belangrijke rol weggelegd ziet... voor architecten als het gaat om het tegengaan van dat lange zitten. Ik dank u wel, meneer Savelberg, voor uw toelichting... bewegingswetenschapper over het zitten. We gaan een plaatje dragen, gaan even een rondje lopen. was all En 30 jaar oud is Jill weer deze praat. De Lido Shuffle van Boskeks. Radio 1 vandaag. In Kiev houdt de interim-premier van Oekraïne, Yatsenyuk, een persconferentie voor 200 zakenmensen. Verslaggever Gertjan Dennekamp is bij die persconferentie van de premier. Goedemiddag. Zijn dat nou zakenlieden uit Oekraïne of is het een internationaal gezelschap? Nou, ze zijn uit de Oekraïne, uit Oekraïne, maar uh, niet uh, per se alleen maar Oekraïners. Uh, het is een internationaal gezelschap. De investeerders uit de hele wereld. Amerikanen, Nederlanders, Britten, uh, die hier in de zaal zitten en die luisteren naar uh, de premier uh, en ook vragen kunnen stellen. Het is best een opmerkelijke uh, verschijning. Want wij zitten er heel rustig op het podium en in uitgebreide tijd is zit er al meer dan een uur. Vragen te beantwoorden uit de zaal en ik denk dat dat ook onderstreept dat hij ziet dat uh, er uh, uh, militaire problemen zijn in Oekraïne, maar uh, dat de economische problemen minstens zo groot zijn en dat hij deze mensen mogelijk nodig heeft om die problemen op te lossen. Dus hij neemt er echt de tijd voor en uh, elke keer als je denkt, dan zou die wel ophouden, dan uh, gaat er toch weer een vragenronde uh, langs. Dus uh, en hij beantwoordt ze ook uh, in detail. Ja, want er zijn dringend investeringen nodig. Er is uh, nou ja, het, het gaat zoals je zegt heel slecht met de economie in Oekraïne. Kun je schetsen hoe slecht? Ja, nou ja, de Oekraïne heeft in ieder geval internationale steun uh, nodig. He, er wordt op dit moment, en dat gaf hij vandaag ook aan, uh, onderhandeld met IMF over een steunpakket. Hij uh, verwacht ook steun van uh, Europa en Amerika. Maar daarnaast, en dat bleek uh, zojuist ook wel, het bedrijfsleven vraagt hem eindeloos naar uh, corruptie, naar corrupte ambtenaren. De wetgeving is hier niet slecht, wordt er in de zaal gezegd, maar mensen moeten het uitvoeren en dat gebeurt toch op heden niet. En hij belooft... Hier in deze zaal dat hij daar iets aan gaat doen. Hij komt met een hervormingsprogramma. Hij wil ook nieuwe wetten, maar hij wil vooral de corruptie aanpakken. Hij wil corrupte energiebedrijven, wil die uh, privatiseren. Want uh, hij zegt dat eigenlijk een ministerie binnen uh, alle andere ministeries, daar gaat ongelooflijk veel geld verdwijnt aan. Dat wil hij aanpakken. En hij zei eigenlijk de dingen die de ondernemers wel mm -hmm. willen horen. Uh, hij kreeg vaak applaus en hij zit er eigenlijk, en dat is ook opmerkelijk... heel ontspannen, alsof niet er een enorme crisis door zijn hand, uh, land moet. Ja. Uh, hij neemt de tijd en hij lijkt ook wel uh, de, de, de, de inhoud te beheersen. Ja, heeft hij intussen nog iets gezegd over die crisis, over de situatie op de Krim? Ja, de Krim uh, uh, is Oekraïns, en uh, moet dat blijven. En hij zei ook: wij zijn geen anti-Russische regering, maar een pro-Oekraïnse regering. Uh, maar wij zullen geen militaire agressie van Rusland tolereren. En hij wees erop dat er een vriendschapsverdrag is tussen Oekraïne en Rusland. Maar zegt hij: wat betekent dat als uh, de vriend gevechtsvliegtuigen, panzervoertuigen en tanks uh, stuurt? Toch benadrukt hij dat hij nog steeds in overleg en dialoog wil met uh, Rusland. Okay. We zijn bereid tot een reële dialoog. Oké, okay. Gert-Jan Dennenkamp in uh, Kiev. Dankjewel. Radio 1 vandaag. Voor een nieuw paspoort of rijbewijs naar de Albert Heijn of de Bruna. En dan meteen door voor de boodschappen. Als het aan politicoloog Rines van Schendelen ligt... hevelen we de taken van stadsdelen en deelgemeenten over aan de middenstand. Besparen we daarmee ook een hoop overheidsgeld. Goedemiddag, meneer van Schendelen. Goedemiddag. U wil ons naar de supermarkt sturen voor het paspoort? Nee, ik wil uh, een uh, uh, simpele, uh, goedkope oplossing... voor dingen die toch moeten gebeuren... En dat bespaart de burger als belastingbetaler heel veel geld. En ik denk ook geeft het betere dienstverlening. Ja, dat klinkt heel simpel. Er is ook een grote behoefte zeker bij de overheid ja. aan geld. Waarom is dit eigenlijk al niet eerder bedacht, denkt u? Uh, ja, dat is een moeilijke vraag waar niemand een goed antwoord op heeft, maar wel waar velen een speculatieve theorie over hebben. En dat is dat de gemeentehuizen, het centrale apparaat angst heeft om de burger als het ware te vertrouwen... ruimte te geven, de dingen zelf te laten doen, meer dan vroeger... Uh, en ten tweede, uh, uh, ja, de banenjacht van uh, uh, partijpolitici die ook graag een job in een uh, deelgemeentebestuur of, uh, en, en om de tafel van de deel, deelgemeenteraad willen hebben. Ja, want die, die stadsdelen en deelgemeenten die verdwijnen, maar daar komen bestuurscommissies voor in de plaats. Ja, wat houdt die ja. verandering in? Ja, dat is een, ook alweer een hele goede vraag... want het uh, uh, belangrijkste, het even, meest evidente is... dat uh, anders dan uh, de afgelopen jaren, bij de, op 19 maart... De, in Amsterdam en Rotterdam, waar dan dit zich gaat afspelen... Uh, de burgers uh, niet meer met elkaar kunnen kiezen in hun uh, gebied. Een eigen bestuurtje uh, met een eigen voorzitter... en een eigen, nou ja, hele reutemeteut eromheen... Uh, want uh, de centrale figuur wordt een gebiedsbestuurder, en die wordt gewoon aangewezen vanuit het uh, stadhuis. Uh, dus uh, in wezen meer centralisme en minder inspraak van uh, bewoners. En het, de oude taken die zijn doorgeschoven naar de nieuwe uh, structuur. Ja, en dat maar, is een uh, gemiste kans. Ja, waar komen dan, uh, meneer Sergender, toch die supermarkten dan om de hoek kijken? Die Albert nou, Heijn. Als, eh, eh, mij is door eh, een, een, een commissie vanuit de gemeenteraad Rotterdam in 2020, 2012 een, om een advies gevraagd. Uh, wat overigens uh, niet uh, opgenomen is in het uh, eindverslag aan de gemeenteraad. En daarin dat advies heb ik gesteld... nou, als je nou analyseert wat die deelgemeentes doen... dan gaat het maar om drie dingen. Ten eerste het, uh, het verlengen of uh, uitdelen van uh, uh, paspoorten, uh, rijbewijzen en dergelijke. Ten tweede uh, de kwestie van de vergunningen... wat vaak neerkomt op het behandelen van klachtprocedures... En ten derde, uh, ogen en oren in de wijk... op zoek naar, uh, kijkend of, de, of er uh, bomen dreigen om te vallen... of stoeptegels. Uh, en dat kun je ook goed, uh, aan de servicebalie uh, melden. Uh, nou, als je nou die, die, deze drie uh, taken langsloopt... Uh, het eerste kun je inderdaad uh, onderbrengen... bij de al bestaande en veel fijnmaziger infrastructuur... van de Bruna-winkels, de Albert Heijn's en Noemer. En veel fijnere openingstijden. Uh, ja, natuurlijk, uh, uh, continu en, uh, en, en de, dat zijn professionele Organisaties die echt wel op hun reputatie letten en zorgen dat de dienstverlening Pico Bello wordt. Die kwestie van de vergunningen en de klachtprocedures, dat was eigenlijk toch al fake. Want de deelgemeentes die waren alleen maar adviserend. En als het uh, niet lukte, als, er, als de problemen bleven, dan moest toch het hele pakket papier doorgeschoven worden naar het centrale gemeentehuis. Dus nou dan ja, doorschuiven dat doorschuiven kunnen ze ook net zo goed uh, dat, dat, kun je gelijk meteen, ja. dat kun je net zo goed dus meteen doen. Of uh, alsnog naar die supermarkt. Maar dit dan maar uh, dichter bij het gemeentehuis. Gewoon, via internet of zo? Ja? Uh, precies. En die, en die uh, voorzieningen zijn er trouwens al. En toen, de, tot slot hou je over de ogen en de oren in de wijken, op zoek naar die uh, scheef liggende stoeptegels en dergelijke. Nou, er zijn legio, in elke gemeente legio-sportverenigingen... die zich graag laten belonen voor, met, met uh, 10, 20 euro... voor elke uh, uh, onregelmatigheid die ze tegenkomen. Ja. Maar toch, maar toch even, als het over de privacy gaat, want zijn dat dan wel uh, mensen in dienst van de overheid die in de supermarkt staan, of denkt u Albertijn weet alles al van ons, dus die kan die paspoort ook zo uitprinten? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat alle, de, de, de, aan de procedure rond een paspoort of rijbewijs, hoeft niets te veranderen. In plaats van dat er een ambtenaar is die uh, uh, inlogt in een bepaald systeem, controleert, et cetera, et cetera. Uh, is er dan een, een uh, beambte van een, van een bedrijf, uh, van een groot bedrijf? En, uh, dus daar kun je gewoon perfecte afspraken over dat maken. En ja, gaat dat allemaal... de... Er zijn veel meer dingen die uh, via uh, particuliere organisaties lopen. Denkt u aan hypotheken, ik noem maar iets. En dat gaat allemaal en... ook veel sneller da da dan wanneer ambtenaren het moeten doen. Eh, precies, en je krijgt ook uh, onge ongetwijfeld prijsconcurrentie. Want de, midden, de, de retail wil heel graag dit soort burgers ook over de vloer. Want die lopen dan gelijk door met het karretje om boodschappen te doen. En uh, dan, dan wil uh, de, de co-ops dit niet zomaar gunnen aan de Albert Heijn, om iets te noemen. Nou, als ik u zo hoor, meneer Verschillen, ja. dan zeg ik doen. Uh, ja, ik zou het ook zeggen, maar dit soort uh, nuchter pragmatisme, wat toch eigenlijk uh, bij de Rotterdamse cultuur een beetje hoort. dat viel niet in goede aarde bij de gemeenteraad nee. in 2012. Dat stond in, Want ze uh, het niet. Want ze mochten het niet eens weten. Daarom hebben wij u uitgenodigd om ja, dit ja. toe te lichten. Dank u Ja, heel goed. <laughs> dan Rien is Mas van Schendelen. Mooie dag. Skiër Kees-Jan van der Klooster is een van de Nederlandse sporters... die vanaf vrijdag voor goud gaat op de Paralympische Spelen. Bij mijn snowboard heb ik mijn rug gebroken. Ik had uh, geen werk. Ik had uh, een leuke cent van de verzekering gekregen... van mijn ongevallenverzekering. Dus uh, ja, iemand zei, je kan goed uh, skiën. En uh, die zei, je moet je aanmelden bij het Nederlands team. En eigenlijk dacht ik alleen, als ik dat doe... dan kan ik misschien zoveel mogelijk de sneeuw in. Straks het uitgebreide verhaal van Kees-Jan van der Klooster. Dit is Radio 1.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 De Chinese politie heeft vier mensen gearresteerd... in verband met de aanslag op het treinstation in Kunming... vanaf afgelopen weekend. De aanslag zou zijn gepleegd door een groep van acht mensen... zes mannen en twee vrouwen. Vier van hen werden direct na de aanslag door de politie doodgeschoten. De andere vier zijn nu dus opgepakt. De twee mensen die gisteravond bij station Rotterdam-Zuid... onder een trein terechtkwamen... hebben hoogstwaarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Eerder werd gedacht dat ze aan het stunten waren. De met de nabestaanden worden verder geen mededelingen door de politie gedaan. En pro-Russische betogers hebben in het Oekraïense Donetsk een deel van een regionaal overheidsgebouw bezet. Donetsk ligt in het oosten van Oekraïne waar veel Russen wonen die niet achter de nieuwe regering in Kiev staan. Op de Krim is het vandaag relatief rustig tot zover de hoofdpunten. Radio 1 vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. En we gaan eens terug naar onze verslaggever Laura Kors. We hoorden haar al aan het begin van dit uur. Zij is in Klaasina Veen, waar minister Kamp vandaag het grootste Nederlandse project... Oh, op het gebied van zonne-energie in gebruik nam. Laura, ja. hoe gaat het? Ik uh, hoorde niet zo goed, maar ik hoorde net wat Het is zo hoog dat het Ja. gelijk ja. wegvalt. Even kijken of we toch een beetje een verbinding zit op het met Laura... Ja, hier ja, ben Ah, nou, kijk aan. Je... Wat gebeurde er allemaal, Laura? Ja, ja, ja. stappen. Ik stap een hoogwerker in om hier een uh, mooi, heel mooi uitzicht te krijgen. Ja, misschien inderdaad toch <laughs> iets te hoog. Het zal een mooi zijn, uitzicht, maar, maar, maar we horen er later een meer van. Goed, we gaan nog even kijken of we de verbinding kunnen herstellen.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 maar nu doe ik het echt nog één en dan schijk er ermee uit. Dan grijp ik mezelf in mijn klad, waar rammel mee springt door me. Zelf eindelijk bij, Pak het voor Hey heel anders aan. Morgen begin ik meteen. Zo zit ik iedere avond. Weer neem ik mij allerlei voor. Zo het niet langer.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 Morgen begin ik meteen. Morgen begin ik meteen. Ze gaan ook weer echt beginnen met optrainen, zag ik. De dijk hoor je. Radio 1 vandaag. Ja, we hoorden net Laura Korst, tenminste. We hoorden er nee, nee, nee, eigenlijk nee, bijna nee, niet. niet <laughs> die hoogwerker. En het heeft allemaal te maken met het uh, grote zonne-energieproject. Laura, rustig aan, Sorry. voorzichtig en nee. vertel. Ja inderdaad, nou, ik sta in een tuigje op een hoogwerker, zo'n, uh, Benny, wat is de afstand tot de grond? Nu? Ja. Oh, een meter of vijftien. Vijftien meter boven de grond. Ik heb dat tuigje aan, maar ik ben helemaal niet vastgeketend aan het hekje. Nou, dat was je net wel. Oh, oké, okay. dan kunt u toch... Uh... Jawel Ja, want anders heb ik het ding natuurlijk eigenlijk ook. Goed. Nou, dan zit ik echt goed vast. Dan kunnen we het gaan hebben over zonne-energie. Want Nederland doet het helemaal niet goed op het gebied van zonne-energie. Uh, 0,3% van onze totale energie wordt opgewekt via de zon. In totaal 4% is duurzaam. Maar het meeste daarvan uh, wordt in Nederland uh, via wind uh, opgewekt. Um, hier op uh, landgoed, uh, schot en zaten doen ze dat uh, nu, vanaf nu, vanaf vandaag wel via de zon. Maar voor onze nevelsdirecteur directeur... U beter windmolens neer kunnen zetten volgens mij. <laughs> maar wij hier weg. Nou, wij, wij hebben gekozen voor, voor zonne-energie... Uh... Die, die windenergie, die, uh, ja, dat is best wel een uh, hot item hier in uh, deze omgeving. Maar uh, wij hebben in eerste instantie gekozen voor, uh, voor zonne-energie. Want daar kregen we meer subsidie voor? Nee, nee. De, de daken die, die wij bezitten, die, die waren er nou uitermate geschikt voor. Die liggen allemaal op het zuiden. En uh, daarom hebben wij voor zonne-energie gekozen. Er zijn in totaal uh, twee voetbalvelden. aan ja, daar hangt uh, geen uh, gelukkige sterkte boven al die zonnepanelen. En, uh, Laura Kors, we gaan even kijken of we er nu aan de telefoon kunnen krijgen... in het tuigje op de hoogwerker, 15 meter boven de grond. We doen het even met de telefoon, Laura. Maar je hoorde nog wel dat ik twee voetbalvelden uh, beschreef... waar we op uitkijken met zonnepanelen, hoop ik. Um, deze, uh, er is veel wind, maar ook veel zon. En daar hebben ze hiervoor gekozen. Um, hoeveel stroom gaat u hier nu mee opwekken? dus uh, naar verwachting 1,3 uh, megawattuur per, uh, per jaar op jaarbasis. Daar heeft u nu alles van nodig? Nee, we verbruiken nog 400.000 uh, kilowatt. En, uh... Ik denk dat het dat van uh, gaat zo uh, net op? Ja, zo net op gaat terug. Dus u dit geld ook weer dikkend was terugverdienen? Als het goed is, uh, wel. Terug van die tijd, ja... Nou, dat is een beetje Nou, verwachting. Ja, best wel, ja. ja. Toch allemaal waard? Ja, wij denken van wel. Je moet een keer, uh, moet een keer beginnen. En uh, ja, wij hebben ervoor gekozen om, uh, om dat nu te doen. De situatie hier. Uh, hou de economen het houdt niet over met de zijn. verbinding uh, met Laura. Nee, we proberen over een uurtje nog bij de terug te komen... daar in Klazinaveen, uh, waar uh, uitgekeken wordt over zoveel zonnepanelen. Uh, laten we het uh, op een andere manier over energie gaan hebben. Ja andere bronnen van energie. Grote woorden spraken Nederlandse politici dit weekend namelijk over de actie van de Russische president Poetin om de Oekraïnse krim binnen te vallen. Volgens fractievoorzitter Buma van het CDA moest Poetin terug in zijn hok. En minister Timmermans deed gisteren bij Nieuwsuur ook nog een duit in het zakje. Luister maar. Het is niet zo dat we met handen en voeten aan het Russische gas gebonden zijn. En ik hoop dat men zich dat in Moskou voldoende uh, realiseert. Want uh, een confrontatie over het gas... dan is toch echt vooral Rusland te verliezen en niet Europa. Nou ja, de vraag is, is dat wel zo? Hoeveel kunnen we hier in Nederland nu daadwerkelijk doen... tegen de Russische invasie? En hoe afhankelijk is Rusland van ons? Of zijn we vooral afhankelijk van de grillen van Poetin? Nou, Huyb de Zeeuw van de Groene Amsterdammer... en de correspondent gaat het ons uh, vertellen. Goedemiddag, meneer de Zeeuw. Goedemiddag. Kunnen wij nou inderdaad zonder het Russische gas... zoals meneer Timmermans een beetje aangaf... Nederland eigenlijk wel. Dus in die zin heeft Timmermans gelijk, maar Europa niet. Omdat uh, Nederland is het grootste gasproducerende land binnen de EU. Dus wij hebben eigenlijk nog zat uh, reserves. Maar als het gaat over heel de Europese Unie, uh, zeker niet. Nee, want uh, ja, we, we kennen allemaal die beelden van al die, al die, al, he, die grote gaskraan... en van al dat, dat gas dat dus hier naar Europa gaat... naar Duitsland, naar al die uh, andere landen. Dus daarom is het heel lastig voor Europa... om een vuist te maken richting Rusland. Ja, en sterker nog, wij hebben eigenlijk... Uh, en wij is ook Nederland... ingezet op meer afhankelijkheid van Rusland. Dus de, de afgelopen tien jaar... Uh, heeft Nederland ook een hele belangrijke rol gespeeld om, om meer uh, contracten met Rusland te sluiten. Om meer gas vanuit Rusland ook naar Nederland te laten stromen. En hoe komt dat? Waar, wat is daar de achtergrond van? Dat het uh, hier een beetje op gaat raken? Ja, ja, dat is eigenlijk de achtergrond. In 2004 heeft de toenmalige directeur van GasUnie uh, de eerste contracten zeg maar, eigenlijk met, met uh, Gasprom uh, gelegd. En uh, dat was uh, vanuit de filosofie, als wij uh, helemaal niks meer hebben, dan kunnen we niet meer bij de Russen aankloppen. Dus we moeten bij de Russen aankloppen als we echt nog uh, zelf een goed gasland zijn, want dan heeft Rusland ook iets aan ons. En uh, dat heet, in, uh, in, in Nederlands is dat ook echt een strategie die door het ministerie van Economische Zaken is uh, omarmd. De gasrotonde strategie. De bedoeling daarvan is om zoveel mogelijk gas vanuit het buitenland, zowel Rusland, Noorwegen, Qatar, Algerije... alle grote gasproducerende landen, door Nederland te laten stromen. Ook hier op te slaan en dan weer door naar bijvoorbeeld naar Engeland. Dus er is ook een pijpleiding van Nederland naar Engeland. Eh, zodat Rusland een belangrijke rol speelt in, in die gasrotondestrategie. Ja, u zegt dan heeft Rusland ook wat aan ons, maar, maar wij zijn toch maar heel klein van Rusland? Nee, nee, eigenlijk niet. Wij zijn uh, um, zowel voor gas en olie is Nederland echt het belangrijkste handelspartner of de belangrijkste handelspartner uh, voor, voor de Russen. De belangrijkste. Ja, ja, ja. De Rotterdamse haven die, uh, die haalt het meeste uh, olie uit, uh, uit Sint-Petersburg. Heel veel van die olie gaat trouwens gewoon weer door naar China, hoor. Dus we zijn echt heel belangrijk als doorvoerhaven, maar uh, niettemin uh, de. Uh, die, die, het is echt een wederzijdse afhankelijkheid. Dus de Russen zijn, uh, die hebben heel veel aan Nederland. Zowel aan Rotterdam voor de olie. En voor de gassector uh, ook. Er zijn heel veel contracten tussen Gasunie en Gazprom. En, en uh, ja, daar heeft Nederland veel aan. Uh, maar voornamelijk uh, de Russen. Want die, uh, ja, het grootste gedeelte van hun... Uh, BNP, dat wordt gewoon verdiend met de verkoop van olie en gas. En daar speelt Nederland een hele belangrijke rol in. Dus wij zouden best een voortrekkersrol kunnen spelen... als het gaat om eventueel sancties... of in ieder geval een, een wat groter gebaar richting Rusland nu. Ik denk echt niet dat Nederland dat zou durven. U zag het ook al tijdens het Nederland-Ruslandjaar... hoe voorzichtig de Nederlandse overheid is... als het gaat om, om, die, om die goede economische relatie met de, met de Russen goed te houden. En uh, dat merk je ook nog wel in de, in de teksten van Timmermans. Het is natuurlijk wat anders als Buma als oppositieleider iets, iets zegt. Hij heeft iets makkelijker, hij heeft iets meer ruimte... om, om wat harder uit te halen ja, tegen schetst dus Putin. wat er zou kunnen gebeuren. Want Timmermans die hint daar natuurlijk ook al op. He. Dat mm -hmm. komt keihard terug natuurlijk weer. Als wij maatregelen nemen die kant op. Maar, maar hoe, hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, bijvoorbeeld één ding wat niet zou kunnen is... ik noem maar wat, de Rotterdamse haven dichtgooien... voor de olie uit Rusland. Dat daar Rotterdam is echt een haven wat zowel voor China... voor Rusland, voor Amerika, voor alle... Alle grote landen olie en gas. haalt. Uh, en Rotterdam is echt heel groot in, in voornamelijk in fossiele brandstoffen. Dus, dus dat kan je niet doen. Wat je zou kunnen doen uh, ja ja, als, als het specifiek over gas gaat, is, is minder de gas van de, van de Russen afnemen. U noemde net al andere landen in het rijtje als, als nieuwe policy om, om te voorkomen dat we te afhankelijk zijn van de Russen. Ja. Ja, maar het, euh, Nederland die heeft echt heel erg opgezet. Dat noemen ze dan de diversificatie van gasstromen. Een mooi woord over zoveel mogelijk buitenlandse gasstromen deze kant op te krijgen. Maar euh, als het puntje bij het paaltje komt, dan merk je dat het eigenlijk voornamelijk Russisch gas is. Qatar heeft hier, stuurt wel wat gas en Algerije ook wel en de Nooren ook wel. Maar uiteindelijk is het toch Rusland veruit de belangrijkste euh, partner als het gaat om gas. Dus sancties treffen ons echt euh, enorm hard. En, en voornamelijk ook omdat we inzetten op een... Strategie die, die echt uh, voor de komende 20, 30, 40 jaar uh, nog wel langer eigenlijk, uh, waar we dat gas voor nodig hebben. Dus als je nu sancties doet, dan, dan, dan verpet je eigenlijk die relatie voor, voor de lange termijn. Die zo zorgvuldig is opgebouwd uh, ja, de afgelopen ja. decennia. Ja. Klopt. Ja, ja. Dus we moeten maar gewoon rustig uh, afwachten en niet uh, al te stoer doen. Nou, ik denk eerlijk, een eerlijk of gewoon een transparant verhaal vertellen. Gewoon te zeggen van hoe afhankelijk zijn we precies van, uh, van, uh, van de Russen. En ook een verhaal vertellen van die strategie. Uh, als het gaat in de politiek, wordt dat voornamelijk economisch ingevuld. Maar nu uh, deze situatie op de kringen, krim hebben, merken we ook dat er een politieke uh, verband aan zit. En dat, en dat is denk ik wel goed als, als dat ook in de Kamer uh, die discussie wordt gevoerd. Van wat betekent het om meer... Uh, uh, handelsbetrekkingen te hebben met Rusland voor ook voor, voor het geval als er zoiets uh, plaatsvindt uh, in Oekraïne. Hoe moeten we daar op een zorgvuldige manier uh, mee omgaan? Goed, ik dank u wel uh, voor de toelichting. Het is allemaal niet zo eenvoudig en het, uh, we zitten veel meer verweven met de Russen dan we misschien in eerste instantie zouden denken. Uh, de Zeeu van de groene Amsterdammer en de correspondent dank u wel. Vragen of opmerkingen mail naar radio@1vandaag.nl. De politie in China heeft vier mensen gearresteerd... in verband met de aanslag op het treinstation in Kunming. Een groep viel daar zaterdag mensen aan met messen. En daarbij kwamen 33 mensen om het leven... en raakten zeker 130 mensen gewond. Aan de lijn nos correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, is duidelijk wie die mensen zijn? Wat hun achtergrond is? Ja, de politie heeft bekendgemaakt dat het uh, in totaal om een groep van acht mensen gaat. Van uh, zes mannen en twee vrouwen. Die onder leiding zouden hebben gestaan van een uh, Abdurimu. Kurban, iemand met een Oeigoerse naam dus. En er zou ook een vlag van Oost-Turkistan zijn gevonden... op de plek van de aanslag. En Dat is waarschijnlijk het bewijs waar de autoriteiten het al over hadden... toen ze dit weekend meteen in de richting van Oeigoerse separatisten wezen. En dat zijn mensen uit de westelijke provincie Xinjiang... die Turk spreken, vaak moslim zijn... en die zich van China willen afscheiden... omdat ze zich onderdrukt voelen in hun religie en hun cultuur. Bij de aanslag zaterdagavond heeft de politie vier van die groepen mensen doodgeschoten. Een vrouw raakte gewond en werd al opgepakt. En vandaag heeft de politie dus nog drie mensen gearresteerd... onder wie de andere vrouw. Ja, dus ze wisten wel meteen in welke hoek ze moesten zoeken. Hoe hebben ze die andere gevonden? En dat is dan weer niet bekendgemaakt. Wel horen we berichting uit uh, Kuming dat de politie een paar uur na de aanslag... de Oeigoerse wijk daar, Daxuying, is ingegaan. En uh, tientallen mensen heeft opgepakt voor verhoor, Oeigoeren dus. Maar of deze arrestaties daar direct uit zuid voortgekomen, dat, dat is niet bekend. Zorgt het voor spanningen in, in, in China en uh, in de regio waar de Oeigoeren wonen? Ja, in de regio Xinjiang, waar ze wonen... daar zijn de veiligheidsmaatregelen uh, aangescherpt. Er staat politie en uh, leger op straat. Maar ook Oeigoeren verder in het land uh, voelen zich uh, verdacht gemaakt... omdat er direct in hun, regio in hun richting werd gewezen. Ze hebben het idee dat ze nu met de nek worden aangekeken. En dat was ook al het geval na die aanslag met een auto... afgelopen oktober hè, op het plein van de Hemelse Vrede. Ook toen werd er meteen uh, in de Oeigoer Oeigoerse hoek gezocht. En bleken de daders ook inderdaad uit Xinjiang te komen. Komen. En daarom heeft vandaag de voorzitter van het comité voor etnische en religieuze zaken hier in Peking in een staatskrant gezegd dat geweld niet zomaar gelinkt moet worden aan een etnische minderheidsgroepering. Hij zei als we onze boosheid richten op één minderheid, dan doen we exact wat de separatisten willen en dat moeten we niet doen. En dat allemaal in de week dat straks op woensdag het volkscongres hier begint in Peking en waar president Xi Jinping probeert hervormingen door te voeren, waaronder ook het instellen van een speciale commissie. Van veiligheid. Marieke de Vries van de NS, dankjewel. je de night me, my Struggle Love is Riptide Love is Riptide Nothing ever gonna feel so right Finally found a little piece of paradise It's like I'm living in a different life Where the sun is always shining See the shoreline fade from view Letting water just me and you There's nothing else I'd rather do It feels just like I'm flying When you touch me When you hold me I don't care, I'm in too deep You're like a But you believe this power, this feeling, God, love the way of taking over me. I feel it, I need it. Impossible to let. Stevens, riptide. Nog meer goud als het aan Kees-Jan van der Klooster ligt, wel tenminste. De skier doet uh, tijdens de Paralympische Winterspelen aan verschillende onderdelen mee. En Joris Kreugel zocht hem alvast thuis even op. Goedemorgen. Goedemorgen, ik kom binnen. Heb je op de bel gedrukt? Uh, ja, ik heb op de bel gedrukt. Kan je het nog een keer doen voor de zekerheid even? Ik hoor hem, hij ligt op de slaapkamer, want... Uh... Die bel is eigenlijk puur geïnstalleerd voor de dopingcontroleur. Om geen test te missen. Want, uh, die hebben een keer op de raam staan tikken, en toen zijn we er niet wakker van geworden. Dus uh, moesten we een bel uh, installeren. En dan heb je gelijk een probleem, volgens mij. Nou, heb je gemiste test en je mag er. Uh hebben, of drie eigenlijk. Bij de derde is het foute boel, dus... Uh, de dopingbel. De dopingbel, ja, noem maar maar zo. Kees-Jan van de Klooster. We zijn bij FBO thuis. En die ben jij aan het voorbereiden in deze kamer op uh, de Olympische Spelen, de Paralympics dan, hè? Klopt, ik heb uh, in mijn eigen huis een, een fitnesshonkje, zodat ik thuis ook lekker kan trainen. Waarom woon jij niet in de bergen? Ik zou er graag willen wonen, maar ik heb een vriendin die ook werkt en, uh, en in een opleiding zit. Dus die, uh, ja, die moet ook in Nederland zijn. Ik moet zeggen, als alles bij elkaar zeg maar, zit ik toch gauw wel in 2022. 20 weken in de bergen. Dus, uh... Welke onderdelen start jij? Dat is uh, de reuzeslalom. Uh, de supercombinatie. Dat is een super G met een slalom. Op de super G zelf. En uh, op mijn favoriete onderdeel de downhill. Maar, uh, waar ik hoop in ieder geval in de buurt van het podium... zo niet op het podium te komen. Als jij niet gehandicapt zou zijn... zou je dan ook op de Olympische Spelen gestaan hebben? Uh, nou, ik was fanatiek snowboarder. Maar niet uh, op wedstrijdniveau. Het is wel zo dat ik uh, na mijn ongeluk...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 Dus uh, ja, iemand zei, je kan goed uh, skiën. Ik was wel begonnen met, uh, met skiën. En uh, die zei, je moet je aanmelden bij het Nederlands team. En eigenlijk dacht ik alleen, als ik dat doe, dan kan ik misschien zoveel mogelijk de sneeuw in. Ja, de eerste paar jaar heb ik echt wel uh, de mogelijkheid gehad. Ook omdat ik financieel ietsje beter uh, ervoor stond dan met mijn, uh, met mijn uitkering van de verzekering. Ja, dat ik er even echt wat energie en tijd uh, en geld in heb kunnen stoppen. Ja, dat heeft geresulteerd dat ik, uh, dat ik aansluiting kon vinden wel bij de wereldtop. Ik heb vanochtend ook nog in de planning staan dat ik langs de skishop ga om daar uh, wat bindingen te laten monteren en, uh, en even mijn ski's na te laten kijken je hebt er altijd gewoon kunnen lopen, je hebt een ongeluk gehad... word je soms ook niet ontzettend boos nog van... dat je nog eens kwaadheid hebt, van god, dat, dat je dat niet meer kan. Kwaad niet. Ik denk dat ik volledig geaccepteerd heb... wat er met me gebeurd is. En dit is nu allemaal de situatie waar ik mee moet dealen. En natuurlijk is het makkelijker uh, als je dat lopend zou kunnen doen... en zijn er wel eens momenten dat je dacht... oh, kon ik nu maar even staan. Maar ik denk als je daarmee bezig moet gaan zijn... dan, uh, dan krijg je een verdraaid zwaar leven. He, ondanks uh, die beperking heb ik echt een, uh, een prachtig leven. En uh, ik, ik kom over heel de wereld... Dankzij mijn sportmede. Ik heb, ik heb een waanzinnig lieve vriendin. Al, uh, al 13 jaar. Wat wens je je nog meer? Ja, de Gouden medaille. Een Gouden medaille, de, de gouden medaille zou, zou leuk zijn om, om, om dat te, te kronen. Zeg maar. ja, dit is mijn wagen. Dus uh, ik ga even instappen. Ja, oh, okay, ja hoor. We zijn nu in het Nederlandse Hallen. Hier wordt jij heel erg warm van. Ja, dit is een van de weinige shops in Nederland waar ze echt uh, ja, race tuning doen. Ja, hier zitten, hier, hier zitten de specialisten. Dat is wel goed, hè? Dat nee, boren hier skis. Als, als, als Menno het doet, dan, dan vertrouw ik erop dat het helemaal goed Slijm af en toe. <lacht> dus dat ja. ze uh, goud kunnen opleveren. Dat werk Zerik. ook waarmee jij mee bezig ja. bent. Hè? Dat mag jij nu even aanraken. Ik luister gewoon in. Sotje, had je vorig jaar al een keer zilver gehaald, hè? Ja, de hele top stond aan start, dus het was een volwaardig uh, startveld. Ja. En uh, de top 10 zit binnen anderhalf, twee seconden. Eén keer uh, van je moeder denken of je denkt van goh, zou ze het eng vinden thuis op de bank... en, uh, en je bent de bocht uh, wat later ingestuurd, dan, uh, dan verlies je dus uh, die kwart seconde. En uh, ja, dat kan het verschil uh, tussen podium en een vijfde plek uh, zijn. Hoe hard uh, knal jij nou naar beneden toe eigenlijk? Ik verwacht dat de snelheid daar toch gauw over de 110, 115 kilometer per uur gaat. Super eng aan de Ik denk als je geen angst hebt, dan ben je ook niet gefocust genoeg. Ik, wil, uh, ik heb actie en spanning nodig, denk ik, in mijn leven. En uh, dat kan ik in het skiën kan ik dat goed vinden. We gaan, we gaan gewoon een hele belangrijke wedstrijd skiën. En daar gaan we proberen gewoon het beste uit mezelf te halen. En uh, als ik dat doe, dan, uh, dan kan ik goed voorin zitten. En dan kan er eventueel goud worden gehaald. Die kans uh, die bestaat. Ja, u hoorde uh, onze verslaggever Joris Kreugel in gesprek uh, met uh, de heer van de Klooster aanstaande sporter op in ieder geval de Paralympische Winterspelen die vrijdag beginnen in Sochi. We zijn aan het einde van het eerste uur gekomen zo'n beetje. Het komende uur gaan we praten over ja, toch weer een nieuw fenomeen op de arbeidsmarkt. Gemeenten die moeten veel meer zelf gaan doen. Er worden heel veel bevoegdheden overgedragen naar gemeenten. Eh, en zij zoeken oplossingen, want ze krijgen ook nog minder geld. En ze denken dat een van die oplossingen te vinden is bijvoorbeeld in het zelf in dienst nemen van mensen die schoonmaken. Nu worden daar heel vaak bedrijven voor ingeschakeld. En dat gaan ze niet meer doen is dat nou een goede oplossing? Gaat dat de gemeente geld op leveren? Is dat ook een oplossing om mensen inderdaad aan het werk te helpen? Of pakt het misschien wel heel anders uit? We gaan erover praten, zo direct, na het nieuws van drie uur in Radio 1 vandaag. Tot zo.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 Aanvullen en voor 1 april versturen. Dan heeft u voor 1 juli bericht. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Of als u toch nog vragen heeft, op Twitter. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Dat doen ze ook. Al uw kasten en bedden in elkaar zetten. erkendeverhuizers.nl Zweden hebben het allemaal...